Het NOS-journaal. Gert Kluk. De Kamer heeft geen moeite met een onafhankelijk Curaçao. Verwarring over claimcelproducent Foppen en Pelgrims wijken voor water. Het weer vanavond en vannacht kan er aan de kust wat neerslag vallen. In het binnenland blijft het droog. Er is kans op nevel of mist. Morgen in de kustprovincies bewolkt, waaruit wat regen kan vallen. In het binnenland in de loop van de dag steeds meer zon. Middagtemperatuur: 18 graden. Na het weekend blijft het nog een paar dagen droog en zacht. Vanaf woensdag wordt het een stuk kouder. Als Curaçao zich los wil maken van het Koninkrijk... dan zal de Tweede Kamer het eiland geen strobreed in de weg leggen. PvdA, SP en PVV verwachten dat Curaçao snel met een voorstel voor onafhankelijkheid komt. De verkiezingen van gisteren zijn gewonnen door de partij Pueblo Soberano. Die streeft naar onafhankelijkheid. Intussen blijft de slechte financiële situatie van het eiland Nederland zorggebaren. Een paar maanden geleden werd Curaçao onder Curatele geplaatst. De uitslag van de verkiezingen van gisteravond betekent... dat de gespannen relatie verder onder druk komt te staan... zegt de Curaçaose politicoloog Miguel Goede. Wat betekent nu uh, deze uitslag? Dat de regering uh, de vorige coalitie in principe door mag... maar ze moeten nog altijd voldoen aan uh, goed, uh, goede financiële huishouding. En als ze dat niet doen... Dan. ...staat Nederland voor een onmogelijke keuze om het te komen doen of niet te komen doen. En waarom is die onmogelijk? Als ze hier komen worden ze niet door iedereen welkom geheten. En dan zal het uitgelegd worden als een vorm van recolonisatie. En als ze het niet doen, komen, de, komen de, op de eerste plaats de mensen. De economie en alles zou hier vast kunnen komen te zitten. En het gaat niet om militairen, maar het gaat om ambtenaren die hier... In Fort Amsterdam, waar we nu op, op kijken, daar zit het regeringscentrum. Die hier komen te zitten om het beleid over te nemen in feite. Uh, ja, want uh, het is in het verleden eerder gebeurd. Uh, eind jaren 90, uh, begin 2000, is in maart een enkele jaren ook onder uh, toezicht geplaatst. En uh, hoe heeft het toen gewerkt is dat uh, de gouverneur wordt versterkt. En uh, zo niet alle beslissingen, zeker de beslissingen met financiële consequenties, moeten eerst... Uh, ...ook goedgekeurd worden door de gouverneur. Zover is het nog niet onafhankelijk dan maar? Nou, um, wat we weten is... ...deze vraag is twee keer eerder voorgelegd... ...in 1993 en in 2005. In 1993 was er nog geen procent... ...die uh, onafhankelijk wilde worden. In 2005 uh, was dat al toegenomen... ...tot ongeveer uh, 5 procent. Dus het zou de derde keer zijn... ...dat deze vraag zou uh, voorgelegd worden... ...aan uh, de regering, aan, aan de bevolking. Expliciet. Willen wij dat uh, de verkiezingen van gisteren een beetje als een referendum beschouwen... dan is het nadrukkelijk gezegd door de PS uh, van meneer Wiels... een stem op ons is een stem op de onafhankelijkheid... dat in ieder geval 23% van de mensen nu zegt onafhankelijkheid te willen. Dus als je een referendum houdt... Ja, dan uh, heb je wel een, in ieder geval een, uh, een behoorlijke groep... die mogelijk op die optie gaat, uh, gaat stemmen. De polycoloog Miguel Goede in gesprek met Rienk Kamer. <totstuker> Nederland is nalatig bij het registreren van problemen met borstimplantaten... zeggen twee advocaten vanavond in het tv-programma Nieuwsuur. Door het gebrek aan toezicht zouden vrouwen onnodig gevaar lopen. Volgens Europese regels moeten incidenten met implantaten... centraal worden geregistreerd en beoordeeld. Maar in Nederland zijn artsen en ziekenhuizen niet verplicht... zoeken zaken bij de inspectie te melden. De inspectie zegt dat patiënten en artsen eerst de fabrikant op de hoogte moeten stellen... en dat die verplicht is incidenten bij de inspectie te melden. Er is onduidelijkheid over een vergoeding voor mensen... die de salmonella bacteriën hebben opgelopen door het eten van besmette zalm. Volgens letselschade expert Drost is er een akkoord met de verzekeraar van visbedrijf Foppen. Maar Foppen zelf spreekt dat met klem tegen. Drost zegt dat hij van de verzekeraar, zwart op wit, de toezegging heeft... dat er een standaardvergoeding wordt betaald aan mensen die ziek zijn geworden. Ik ga ervan uit dat we tot een snelle afwikkeling uh, kunnen komen. Laten we zeggen dat binnen uh, twee maanden toch uh, 99% van deze zaken moet zijn afgewikkeld. Ik heb het niet in de hand. Het ligt aan de verzekeraar. Maar ik zal me daar zeer zeker sterker voor maken. En als het vlotter kan, heel graag. Maar de woordvoerder van Foppen weerspreekt het verhaal van Drost. Wij voeren regulier overleg met onze verzekeraar, zegt het bedrijf. Maar er is nog niets besloten. Zeker 950 mensen zijn ziek geworden van de besmette zalm. Drie mensen zijn eraan overleden. Dit is het NOS Journaal met Gert Kluk. Premier Mikati van Libanon heeft het ontslag van zijn regering aangeboden... na de bloedige bomaanslag van gisteren. Vanochtend was de Libanese regering urenlang voor spoedoverleg bijeen. Direct na de bomaanslag in het centrum van Beirut... ...die wordt toegeschreven aan Syrië... ...riep de oppositie om het aftreden van de regering. Daarin zitten ministers van de pro-Syrische Hezbollah-partij... Bij de aanslag kwamen acht mensen om het leven. Onder hen was een topman van de Veiligheidsdienst die een verklaard tegenstander was van de Syrische president Assad. Het is onduidelijk wat er nu gaat gebeuren. Er kunnen verkiezingen worden uitgeschreven, maar de Libanese president Soleiman kan ook opdracht geven voor het formeren van een nieuw kabinet. Op het Berlijnse vliegveld tegel zijn meer dan 50 mensen onwel geworden. Een giftige damp veroorzaakte pijnlijke ogen en misselijkheid. Een terminal moest tijdelijk gesloten worden. Waarschijnlijk zijn enkele schoonmaakmiddelen verkeerd gemengd, zegt een woordvoerder van het vliegveld. Mogelijk is daar een reinigingsmiddel te hoog geconcentreerd verwendet worden, of wat ook immer. Maar dat is een mogelijke oorzaak waarom medewerkers, passagiers, vuurwerklooien die we voor oort hadden, hier over ogen en ademwegsreizingen geklaagd hebben. Het vliegverkeer boven Berlijn had geen last van de schoonmaakproblemen. En een Boeing van Transavia heeft gisteravond een voorzorgslanding gemaakt in Kroatië. Het stonk ineens aan boord. Het vliegtuig was op weg van Egypte naar Amsterdam. Maar de bemanning vond het verstandiger om uit te wijken naar Zagreb. Er waren 189 passagiers aan boord en die zijn naar een hotel gebracht. De oorzaak van de stank is niet gevonden. De passagiers zijn met een ander vliegtuig naar Nederland gevlogen. In Noordwold in Friesland is een 45-jarige boer gedood door zijn eigen stier. Een voorbijganger zag vanochtend het lichaam van de man in het weiland liggen. De agressieve stier werd door omstanders op afstand gehouden terwijl de politie en brandweer onderzoek deden en het lichaam uit het weiland haalden, De stier wordt afgemaakt. Honderden pelgrims in het Franse bedevaartsoord Lourdes zijn geëvacueerd... omdat het plaatsje deels onder water is gelopen. Rivieren in de omgeving zijn overgelopen naar zware regenval. Sinds donderdag regent het onophoudelijk. Veel hotels in Lourdes moesten worden ontruimd omdat lobby's en souterrains blank stonden... Ook het heiligdom van onze lieve vrouw staat onder water. Het water staat een meter hoog voor de grot... waar de maagd Maria in 1858 zou zijn verschenen. Lourdes trekt jaarlijks zo'n 6 miljoen bezoekers... onder wie veel zieken en gehandicapten. Een lange sleep en veel officiële tenus en blauw bloed. In Luxemburg is erfgroot Guillaume voor de kerk getrouwd... met gravin Stefanie de Lanois. Bij het huwelijk waren veel koninklijke gasten uit heel Europa. Koningin Beatrix, prins Willem-Alexander en prinses Maxima waren er ook. Even voor 12 uur. Van de erfgroothertog en de gravin elkaar het ja-woord. Stefanie, wist je mijn vraag Jo, is vul. En do Guillaume, wist u mijn man te Jo, is vul. de hoofdpunten van deze uitzending een ruime meerderheid in de Tweede Kamer zal niet dwars liggen als de bevolking van Curaçao onafhankelijkheid wil. Nederland is volgens twee advocaten nalatig bij toezicht op problemen met borstimplantaten. Dat zeggen advocaten vanavond in Nieuwsuur. En in Loerders zijn honderden pelgrims geëvacueerd omdat het plaatsje deels onder water is gelopen na hevige regenval. Dit was het NOS Journaal. Zo dadelijk weer de collega's van NOS langs de lijn. Als je inspiratie zoekt voor een dagje weg, kun je er eigenlijk niet aan voorbij. Doe een dagje dan, De Sporderwinkel van NS. De plek voor de voordeligste treinuitjes. Zoals deze maand het Spoorwegmuseum. Nu een toegangskaartje plus een treinreis voor maar 20 euro. Leuk voor de herfstvakantie. Laat je verrassen op spoorderwinkel.nl U kunt kiezen voor een bladblazen van stiel omdat de professional dat doet. Of gewoon omdat een keurig onderhouden tuin pas echt geniet is. Stiel. Sterk werk.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 9 minuten over vijf is het inmiddels. We praten verder in het uh, sportforum over de wielerwereld. Met Richard Plugge van de Rabo ploeg, Zo heet hij nog steeds. Huh? Ja, tot het uh, eind van dit jaar. Precies. Met uh, Ivan Spekebrink van Argo Shimano. Met uh, Mark Misiris van de Volkskrant. En onze vaste gast Ton Boot. Um, hoe moet het beter? Da dat is natuurlijk eigenlijk de centrale vraag. Hoe moet het anders? Uh, we hebben het gehad over de Rabo ploeg en um, ja, over hoe kun je bijvoorbeeld gevallen als Baredo voorkomen. Dat is heel erg moeilijk. Uh, Iwan Spekenbrink van uh, Argo Shimano. Hoe doen jullie dat? Uh, ge uh, geef ons even een kijkje in de ploeg. Uh, jullie, jullie zien een renner waarvan jullie denken... dat is een goede. die moet ik hebben. En dan? Ja goed, wat, wat speelt is, um, je wordt voor een deel natuurlijk op eigen verantwoordelijkheid uh, aangewezen. Wat, wat, wat Richard beschrijft uh, met Baredo, dat is natuurlijk iets wat je probeert te voorkomen. Je krijgt van de UCI uh, groen licht, je krijgt een, uh, een, een, zeg maar een bloedpaspoort. En als je een beetje pech hebt, is hij maar sporadisch geprikt. Dus daar kun je ook niet heel veel uithalen. Overigens inderdaad, als ik even iets hierop mag toevoegen. Uh, Baredo is dit jaar precies één keer gecontroleerd. Ja. Mm -hmm. Ongelooflijk, vaak. Ja, ja, dus op het moment dat op het moment dat je dan en dan moet je dus en dan moet je dus bezig gaan van ja, uh, hoe ga je, je wil dit voorkomen. Garanderen kun je het nooit. Alleen je, je gaat de renner er langs langs twee meetlatten uh, leggen. Eén is een sportieve meetlat. Je wilt natuurlijk een zo goed mogelijke ploeg. Wij zijn een, wij zijn een sportploeg. En twee, we leggen hem, dat klinkt dan misschien een beetje soft, maar wel langs de meetlaat van onze, van onze, uh, van onze visie. Dus uh, een renner heeft niet alleen uh, bij onze rechten: van een mooi salaris, een outfit, een fiets en, en een mooi wedstrijdprogramma. maar ook veel verplichtingen. Dus we willen heel intensief dag, dagelijks uh, met hem werken. Daar moeten ze gaan uh, committeren. Um, en wij gaan dus kijken of de persoon daarbij past. En daar staat uh, geloofwaardigheid, integriteit is daar super, uh, super belangrijk. En voor de rest ga je zoveel mogelijk, uh, en dat is een onderbuikgevoel, je gaat in de omgeving van die rennen, ga je zoveel mogelijk mensen proberen te spreken om een idee te krijgen. Niet alleen wat hij gedaan heeft, maar ook hoe zo'n jongen psychologisch uh, uh, in elkaar steekt. Je gaat kijken of hij rare sprongen heeft gemaakt in prestaties. Je gaat kijken of de geruchten overgaan. Je gaat kijken, het klinkt misschien raar, maar waar komt hij vandaan uit wat voor nest? En dat is, daar wil ik helemaal niemand mee disqualificeren. Maar je probeert hem dus langs de sportieve meet te leggen en langs, um, ja, langs onze visie. Hoe doen jullie dat bij Rabo? Nou, ongeveer hetzelfde. Nou, dat wou ik zeggen, want als leek zou je kunnen zeggen... nou, dit klinkt heel logisch, zeker in deze tijden. Ja. Maar het is dus niet logisch. En als we dus gaan kijken, van hoe, hoe gaan we verder met, uh, met, uh, uh, met de sport? En wat, wat ik betreur aan de situatie nu met, uh, met Rabo. Rabo heeft dus een streep gezet, heeft nieuwe mensen aangesteld... heeft voor een nieuw beleid gekozen. Is in mijn ogen een, uh, een geloofwaardiger ploeg geworden. En net die sponsor haakt af. Ja. Dat is de realiteit op dit moment uh, uh, in de sport... En uh, volgens mij moet er, een, moet er een structuur zijn... waar het ook gewoon veel minder loont om, uh, om, om deze cultuur uh, in stand te houden. Ik, ik, ik ga uit van het, uh, dat de sport stapjes in een goede richting maakt. Anders zou ik hier ook niet, uh, niet meer werken. Um, en daarom wil ik nu uh, ja, graag kritisch zijn, opbouwend kritisch... zodat we die stap voorwaarts kunnen maken. En we moeten een paar, een paar dingen denk ik helder analyseren. Eén ding is dat doping werkt. Dat lijkt me iets dat je daar fietsje hadden van. Dat is wel belangrijk in een sport waar het om binnen gaat... en om zo snel mogelijk uh, fietsen. Een ander ding is um, uh, dat het toch een cultuur is. Hoe groot of hoe klein, dat, dat weten we niet. In het rapport van Armstrong, daar, daar schrok ik van, uh, van de omvang. En een ander ding is dat het huidige antidoping-systeem gewoon niet toereikend is. Lance Armstrong is tien jaar lang met afstand... met afstand de meest gecontroleerde atleet ter wereld geweest en nooit positief. Als je dat weet, dan komt er wel heel veel verantwoordelijkheid bij mensen te liggen... om, om dan maar de goede dingen te doen om dan maar heel kritisch naar renners te gaan kijken... terwijl aan de andere kant punten lonen. Ja, dat moet je even uitleggen, hoe nou dat ja, systeem goed, ik, hoorde, ik hoorde net het verhaal van, van uh, overvakantse Dan wil ik niet uh, daarop ingaan. Alleen, het loont wel om die renners in de ploeg te krijgen. Je leg Want, nog even het puntensysteem ja, uit. Het puntensysteem is, is een verhaal om... Uh, uh, ja, gewoon hoe meer je presteert, hoe meer punten. En hoe meer punten op het eind van het jaar... Ben je niet alleen, heb je niet alleen meer gepresteerd en meer publiciteit... maar het geeft startrecht... Uh, voor de wedstrijden het komende jaar. Dus er is een direct belang, niet alleen voor de renner. Want hoe meer punten, hoe meer salaris. Maar ook voor een ploeg. En soms zelfs voor een sponsor. Nou, en het kromme zit hem erin dat. Uh, ik noem graag het voorbeeld: uh, Ronaldo 53 keer scoort voor Real Madrid. En daarmee worden ze kampioen. En dan gaat uh, Ronaldo naar Getafe. En dan mag Getafe naar de Champions League. Dat is een beetje wat er in het wielrennen aan de gang is. Dus de beste renner die gaat naar een ploeg. En dan mag die ploeg ineens meedoen aan de uh, World Tour en dat maakt het kom. Ja. Sterker nog, met dit uh, perverse systeem dat de sport volgens mij twintig jaar achteruit helpt, uh, ja. um, uh, forceer je renners min of meer ook om, uh, om doping te gaan gebruiken. Want er zijn renners die uh, die zijn uh, omdat ze knechten zijn of notoire helpers, uh, niets meer waard voor hun ploeg omdat ze geen punten opleveren, omdat um, ze alleen maar bidons halen en een kopman bijstaan. En aan het eind van het jaar krijgen die bij hun ploeg te horen. Uh, jij moet wel weg, want jij, hebt, uh, jij levert ons geen punten op... en we moeten nieuwe renners aantrekken. Dus wat doet die waardeloze renner? Die gaat EPO gebruiken of iets anders. En test positief. Dat is gebeurd in het geval van die Fransman uh, aan het eind van het jaar. Uh, ja. Precies dit verhaal. Ja. Dus het systeem zet aan tot dopinggebruik. Ja. Kijk, kijk als, je, als je met de sport vooruit wil, dan moet je, dus, moet je die dingen zien. Doping werkt... Er is een stukje cultuur in grotere of kleinere mate. Nou, daar wil ik er nog positief naar kijken. Uh, en het loont. En als je echt iets wil doen, dan kun je niet op één detail gaan kijken. Dan kun je niet alleen zeggen van nou goed, uh, uh, we gaan met het antidoping systeem bezig. Want dan blijft het nog steeds heel interessant om het maar te omzeilen. En volgens mij moet je met alle drie factoren. Uh, uh, moet je bezig. Er moet volgens mij een groep hele wijze mannen komen... die moet het rapport van, uh, van USARA van voor naar achter en terug doorlezen... en dan zeggen wat hebben die mannen gedaan... en hoe zorgen we ervoor dat we die binnen één à twee jaar gewoon pakken. Maar kunnen jullie ja, met, met, met ploegen de niet kijken. de handen in ineens staan? <lacht> maar die ploegen ja. hebben soms dus niet hetzelfde belang. Nee. Dat is het verhaal. We loont... hebben toch heel vaak niet dezelfde bloemen? Ja, dat is een, een ander probleem in de er sport. Er is, is een andere... geen, geen eenheid in <laughs> het, de sport. Het zuuren. is voor de rest ook een hele mooie sport. Nee, nee, maar er, zijn luide... soms, er zijn soms zaken die... Nee, maar dit is, dit is dus wel een ding. Het loont dus gewoon soms om. En nu wat nu gebeurt, we hebben nu die, die, die kwestie met, de, met die hele punten. Uh, een aantal teams zijn zeker, een aantal die zitten op de grens. En nu komen, die, nu komen die jongens die terugkomen van de schorsing. Die waar echt een flink luchtje aan zit, die komen langs. En die gaan alle ploegen keer op keer af. En voor hetzelfde geld pakt er een keer iemand toch die renner. Iets minder uh, goed voor je imago. Maar hup, je rijdt wel, rijd wel alle grote wedstrijden een jaar later. Ja, en bieden wie... die zichzelf aan, Ivan? Dat soort jongens. Bij jullie ook? Ja, ze bieden zich ook bij ons aan, ja. ja dan komt en... er een agent met een makelaar... die komt met een, een, een stapeltje renners cvs en, uh... Ja, ik vind het wel frappant. En nogmaals, ik ken de jongens... Ik, de Rebellines en de, en de Schumachers die, die melden zich aan met punten en al. Ja. Dat is hun manier waarop ze zich... Uh, Zonder bloedwaarde waarschijnlijk. Het <laughs> ja. paspoort ja. waren ze even vergeten. Ja, nou, nou, ja, ja maar zo gaan. heeft uh, uh, Lotto uh, ja. een uh, Iranier aangenomen uh, vorig jaar. Uh, Mehrab Surabi. Die in de Aziatische League alles heeft gewonnen wat hij kon winnen. En in de Azi Azi Aziatische League Vindt, veel punten ja. heeft gehaald en daarom zeer interessant was, hier uh, in elke koers gewoon eraf werd gereden... omdat hij gewoon niet goed genoeg was. Maar uh, een jaar lang interessant is geweest... en nu aan het einde van dit jaar volgens mij weer uh, ja. een, uh, een enkeltje uh, Teheran krijgt. En nu is de volgende Aziatische of Afrikaanse kampioen weer interessant. Ja. En dat hou je in en stand Dat, en dat, maar, dat, is in de, dat ben ik met Mark eens. Het is een, een, uh, ja, een heel gek systeem. Heel gek. Ja, maar goed, er wordt nog steeds geen antwoord gegeven... op hoe we verder moeten. Ja, en zoals het nu is gegaan... ik bedoel, je kan wel goede controlemogelijkheden hebben... maar mensen blijven, zijn en blijven corrupt. Ja, oké, okay, maar... En de, de controleurs waren kennelijk corrupt. Maar, Ton, maar ja, nou, als je ja, daarvan maar... uitgaat... Dan, dan zou er geen oplossing mogelijk zijn. Nou... Het... He, als dat de... Inst No, maar zo is het ook met nee, nee, maar Ik denk dat, dat een, krachtige, een krachtige UCI, die inderdaad uh, uh, voor vijf uh, noemde Ivan al het verhaal uh, Fino bij Astana. Uh, het is een regel van de UCI zelf dat mensen met een dopingverleden niet aan het hoofd mogen staan van een ploeg. En tegelijkertijd, diezelfde UCI, staat toe dat Fino Koerof. Uh, Astana gaat, uh, gaat leiden. Nou, ik denk dat het heel belangrijk is dat de UCI krachtig leiding gaat geven en, en ook de, de eigen regels uh, handhaaft. Daar begint het mee. Maar waarom doen jullie daar niks aan als ploeg? Ja. Nou, ja. Die vragen stellen wij keer op keer. En, oh, wie? En wij... Aan de UCI. Aan de UCI, maar je, ik denk dat je eens met ploegen, alle ploegen... Nee, ja, maar alle ploegen, ploegen zijn het hier... We hebben de AIGCP. Uh, en nou. De AIGCP is een, inderdaad is een, is een de ploegenvakbond. Ja. En die zijn het hier ja. roerend met elkaar overeens. Maar dan ben, je, dan ben je er. Want dan zegt ze gewoon tegen de UCI, zo gebeurt het maar. Ja, nou, dat, dat werkt want, iets maar anders. Maar de UCI is wel aan. wat machtig, ja. ja. Maar ik, toch ploegen zijn het erover eens. In, in woorden soms inderdaad wat minder natuurlijk, hè. Dus ja, goed, uh, over dit, dit bijvoorbeeld... Uh, kijk, Astana is het hier niet mee eens bijvoorbeeld, inderdaad. Dus nee. daar <laughs> heb je al één uh, ploeg die daar niet aan meedoet. Maar uh, over het algemeen, de meeste ploegen zijn, waren het hier in ieder geval over ja, eens. minuut. dat is niet een want je bent leed van ja, ruzie. Ploegen, ja, ploegen zijn geen... Zijn, uh, dat, dat zou een oplossing voor heel veel dingen zijn, maar ploegen zijn per definitie... Niet genoeg, uh, niet genoeg uh, machtsblok. Dat is de realiteit. Ik bedoel, een speelbal. Ja, nou, dus, ja, ja, maar ook, het ligt ook aan onszelf, hè? Het ligt ik, ook nou, aan onszelf. Ja. Kijk, het, het, wat ik net zeg. Als je ploegen hebt die, uh, die zeggen van ja, goed, wij willen vooruit met die sport. Wij maken de slag, zoals, uh, zoals uh, Rabobank die, uh, die probeert te maken. Er zijn ook teams die dat in mindere mate doen. En soms, heel raar gezegd, soms ben je het qua beleid nog wel meer eens met de organisator en met een collega ploeg. Dat is wel de realiteit, helaas uh, in, de, in, in de sport. Nogmaals, ik geloof dat we de goede kant op gaan. Alleen volgens mij moeten we gewoon de dingen te, te tafel uh, brengen... die werkelijk het geval zijn. Ja, maar waar dan? Het is natuurlijk een internationaal probleem. Maar, dat is duidelijk. Maar hoe is het... en wat ik dan van jullie hoor is... dat je het internationaal niet op kan lossen. Nee, maar, ja, maar daarom denk ik ook dat je als wielersport... zou je, uh, dus ploegen, renners, uh, UCI... we weten het niet met elkaar. Dus IOC bijvoorbeeld, help ons, of het WADA... Uh, help ons om dit probleem op te lossen. Hoe kun je dit doen? Dat is toch makkelijk, naar de IOC stappen? Ja, maar hoe makkelijk is het? De, de, Tuurlijk is het makkelijk en daar zijn we ook wel mee bezig. Tenminste, waren wij mee bezig, laat ik het zo zeggen. Bij, uh, bij Daarom de is de het zo jammer dat Rabo eruit gestapt is als jullie ermee bezig en waren. En dat ja. is nu mijn ding. Kijk, wat, wat heeft invloed? Er is altijd een, een economische factor die invloed heeft. Gouden regel, degene die, uh, die betaalt, bepaalt. En juist Rabobank heeft dus... Een verandering doorgemaakt, die heeft druk gezet op de ploeg. Wij gaan het anders doen, wij gaan verantwoordelijkheid nemen. Wij hebben met Argos eenzelfde sponsor. Sponsors hebben in mijn ogen hebben een, hebben een, een, kunnen druk uitoefenen. Op het moment dat je dus op eigen verantwoordelijkheid van mensen komt, daarin hebben we een stukje bij beetje gefaald als sport. We hebben die eigen verantwoordelijkheid niet altijd gepakt. Overheden misschien, die wielerwedstrijden vinden op openbare wegen plaats. Overheden betalen veel voor, uh, voor, voor dat sportwedstrijden, wielerwedstrijden kunnen plaatsvinden. Misschien moeten die wel. Uh, in het verleden heeft de Franse overheid het gedaan. Misschien moeten die wel hun, uh, hun verantwoordelijkheid nemen. Maar als je heel logisch kijkt naar de feiten. Wat ik zeg, doping helpt, er is een stukje cultuur... en het dopingsysteem werkt niet. Dan is het toch krom dat er nog steeds een puntensysteem is. Want iedereen is het erover eens. Maar ook echt iedereen is het erover eens. En we zijn niet in staat om gewoon met een ander systeem te gaan komen. Nou ja, goed. Dus het verandert niks, wil je zeggen? Ja, ik, ik strijd ervoor dat er wat, dat er wat verandert. Want anders dan, dan, dan, dan, wat is ons perspectief? Er moet gewoon een systeem komen dat er perspectief geboden wordt. Maar en... een grote rol ligt dus ook bij de UCI... die ja. overigens maandag, dus overmorgen... Pas, zou ik erbij willen zeggen, met een uh, verklaring komen... naar aanleiding van het uh, USADA-rapport. Nee, al. Uh, oh, oh, ja, ze mochten er toch... Uh, de, ze keer langer, langer over doen. Uh, ja. ja, 31 oktober. Ze hebben doorgewerkt ja. in het weekend. O ja, ja. Oh, ja. Uh, goed. Maar aanstaande maandag uh, zou dat dan uh, moeten gaan gebeuren. Uh, we hebben gesproken met uh, sportmarketingdeskundige uh, sportsmarketingdeskundige Frank van der Walbaken. En die uh, zegt ook dat de Internationale Wielerunie een uh, dubieuze rol speelt... Ja, de UCI vind ik is de eigenaar van de sport. Ik vind dat de UCI inderdaad zichzelf heel erg moet bekijken. En zij zijn er kennelijk niet in geslaagd om de spelregels van hun eigendom, hun sport, dusdanig te maken om deze ellende te voorkomen. Dus de hoofdschuldige, tussen aanhalingstekens, ligt naar mijn idee toch bij UCI. Als die maatregelen er niet komen en de geloofwaardigheid kan op die wijze niet terugkomen, dan denk ik dat je als KMU moet afvragen, is dat de club die ons representeert op een wijze ja. waar wij uh, bij willen horen? En of dat uiteindelijk ook moet leiden tot het aftreden van McQuaid. Uh, uh, nou ja, dat, dat zou maar zo kunnen. Ik, ik, ik sluit het niet uit, want ik vind ook... Het gaat hier ook om leiderschap tonen en ik ik vind dat dat gedroomd moet worden. En ik heb er zelf grote vraagtekens bij of dat in het verleden wel is gebeurd. En je moet echt dat verleden opruimen, wil je een nieuw begin kunnen maken. Deze spreker, dat was de algemeen directeur van NRC, nsf Gerard Dielissen. En die hoorde daarvoor ook de mening van Marcel Wintels... voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Wielren-Unie. Uh, UCI, wat, wat, ver, wat verwacht jij, Richard Plugge... Van, van de reactie van UCI aanstaande maandag op het USADA-rapport? Uh, wat ik verwacht of wat ik hoop? Nee, hey, doe eerst maar uh, eens wat je verwacht. Ik verwacht uh, dat ze gaan zeggen dat, uh, uh, dat er nog steeds niet heel veel uh, bewezen is. En dat het allemaal getuigenissen zijn van, uh, van renners. Maar dat, uh, dat er geen enkel uh, positieve dopingplas uh, ligt. Nou, Verbrugge zei al zoiets natuurlijk. Hè? Daarom verwacht ja. ik dat, dat ze dat gaan zeggen. Ja. Nou, dat is toch onvoorstelbaar? Nou, nou ja, ik... ik... Kijk, ik kan er heel erg naast zitten. Ik heb er een, een dikke anderhalve week geleden ook wel eens naast gezeten over de voortgang van de sponsorschap. Maar uh, ja, dus uh, dat weet ik, ik. weet het niet zeker. Wat denk jij, Ivan Spreek-Marink? Ja, ik schrik er een beetje van wat Richard uh, zegt. Uh, ja, ik ga ervan uit dat, uh, dat zij zich achter. voor de meest veilige weg gaan. nu gewoon achter USADA gaan scharen. Ook omdat iedereen in Amerika ook lens nu laat vallen. Is dit misschien wel het moment dat ze zich erachter kunnen gaan, uh, gaan scharen? Als eerste zouden ze dat nooit gedaan hebben. Ja, goed, dat is speculeren. kijk, dan heb je het over de integriteitskwestie van, uh, van de UC... en ik, ik kan dat niet goed beoordelen. Um, maar volgens mij, ja, wat, wat, wat hier een ding gaat zijn... Je, wat verwacht je, vraag je net nog meer. Ja. En ik verwacht dat, dat de UC heeft antidoping in het handen. Dus hun ding, daar, daar wordt dat geld door ons in geïnvesteerd. En het is mensen eigen om, om te gaan verdedigen, hè helaas dus mensen gaan direct zeggen ja, maar dit is wel goed, dat is wel goed en zo komen ja, we veel is, te langzaam dat verder. Dat is wat ik zeg. Volgens mij moeten we daarom we kunnen heel lang terug blijven kijken en dan moet men kwijt aftreden of niet als mensen eens gewoon logische feiten onder ogen gaan zien en zeggen wat is nu een, een hele goede aanpak in brede zin. Die structuur hebben we nodig. Maar als de UCI zou zeggen wat jij verwacht, niet wat je hoopt, maar wat je verwacht, ja, dan schieten we nog niks op, Richard. Nee, Want dat en, betekent dat ze daar dus in blijven hangen. Dat ze niet eens uh, zo'n rapport als waar kunnen aannemen. Nou, kijk, ik denk dat ze, dat ze het wel genuanceerd zullen brengen. Um, maar ze bestraffen hem niet, denk jij? Nou, Want, ik of, denk... dat Het is nu bestraffen of, of uh, in beroep gaan. Nou ja, precies. Ik, dat weet ik dus niet. Ik weet het niet. Wat maar denk jij, ik, zie die, ik zie die reactie van Verbrugge en die is wel... Nou ja, jij tekenend. hebt het zelf ook gelezen. Ja. En ik vind hem wel tekenend voor uh, wat je zou kunnen verwachten. En misschien dat... Want de reactie van Heijverbrugge was: Ik heb nog niks, ik heb nog geen bewijs. Ja, dat is ja. uiteindelijk. Nou, hij de reactie. hij is nooit uh, positief bevonden. Ja. Uh, wat, ja. ook, wat ook waar is trouwens. Maar ja, wat ook waar is. Maar door, ja, hem, door hem komt het juist dat hij nooit positief bevonden is. Ja, we zeggen, dus wat, dat reparatiewerk. Ja, ja. Uh, ja, met dat late het, reparatie. Het is, het is natuurlijk wel raar. Kijk, USADA is ook niet zomaar een club. Hè. Dat is ook wel een, een, een gerenommeerde instantie. Uh, Lens is naar de, naar de, of UC heeft verklaard dat ze uh, geen juridictie hebben. Uh, Lens nou ja. is naar de rechter gegaan. En de rechter in Amerika, in Amerika heeft gewoon gezegd: die hebben absoluut juridictie. Tot twee keer toe. Ja, en die hebben gewoon het onderzoek gedaan en komen met deze, deze veroordeling. Dus ja, maar tot heel... nu toe heb je altijd, en daarom ben ik redelijk pessimistisch... Uh, tot nu toe heb je elke keer gezien dat het, de UCI probeerde... dit onderzoeksrapport tegen te houden, juridictie aan te vechten, enzovoort, enzovoort. Ze probeerde elke keer op een of andere manier... Ja dit rapport onmogelijk te maken, dan wat uitkomen ervan onmogelijk te ja, maken. Ja, maar dan moet je toch grote partijen hebben die dat willen veranderen. Nou, de Rabobank was zo'n grote partij. Nou, en ik vind... Ik denk ja, dat mag het, ik, ik denk, even uitpraten? Van mij wel. En ik vind eigenlijk dat de Rabobank zoveel terug heeft gekregen... van de wielrennerij, zeggen ze zelf ook. Hmm. We hebben veel geld ingesteld, maar nog veel en veel meer teruggekregen. Hmm. Dat ze ook moreel verplicht zijn om daarmee te helpen eigenlijk. Een terugbetaling aan de wielrennerij. Ja, en ik denk dat het uh, probleem zo uh, uh, wijdvertakt en uh, mondiaal is. En ik denk dat deze Olympische sport uh, uh, gewoon hulp nodig heeft. Van uh, bijvoorbeeld uh, de Olympische beweging. En daarom is uh, uh, hoe heet die? Gerard Diele zijn uh, ja. reactie uh, lijkt me ook een prima uh, reactie. En als hij dat ook bij zijn internationale vrienden neer kan leggen. Of ja. collega's. Maar wat wat, uh, de UCI is, laten we even voor het gemak zeggen, jullie baas. Ik kijk nu naar iemand en naar Richard. Mm -hmm. Ik beschouw ze niet als onze baas. Maar... Ja. <laughs> nou ja, we vallen er wel onder. Ja. Klopt. Uh, maar ho hoe erg is dat om, om dan onder zo'n organisatie te moeten werken? Nou, uh, kijk, ja. op bepaalde niveaus gaat het ook wel goed als je over Precies. wedstrijden spreekt. En je spreekt over commissarissen bij een wedstrijd. En over, uh, alleen, wat, ook hier weer de situatie. Wat is de rol van een internationale federatie? Dat is reguleren en promoten van een sport. En dan heb je toevallig een sport waar, waar dus een cultuur zit... waar een enorme zwarte pagina in, in het boek zit. Maar dit lijkt niet heel erg op promotie wat ze Nee, doen. maar, dus, maar ze, als zij hun werk goed doen... ze moeten promoten, reguleren en ze moeten kampioenen gaan straffen. Dan, ben je, dan kun je eigenlijk in, je werk al niet normaal doen. Dus ik pleit er ook absoluut voor... om dat hele antidopingverhaal buiten de UCI te plaatsen. In hun eigen belang ook. In het belang van iedereen. Dat daar gewoon, ja... laat een commissie kijken hoe je een goed systeem opzet. Kijk hoe die mannen de boel misleid hebben... En, uh, en plaats het buiten de UCI. En laten we inderdaad de sport promoten, laten we het reguleren... en het antidoping uh, erbuiten. Mark Messiris, hoe zie jij dat? Nou, als ik nog even antwoord mag geven op de vraag... wat ik denk dat er gaat gebeuren, want dat, dat probeer je Lief. volgens mij net even. Wat gaat de UCI UC maandag zeggen? <laughs> um, ik ik was, er eerst, uh, was eerst heel geneigd om te zeggen dat ze Armstrong gingen bestraffen... omdat ze uh, nou ja, uh, nog iets van een soort eigen geloofwaardigheid te redden hebben... Um, maar nadat jullie uh, uh, nadat de Rabobank bekend heeft gemaakt... ik zal de banken de ploeg even loszien, Richard... nadat de bank bekend heeft gemaakt uit het wielrennen te stappen... kwam er heel snel een reactie van, van de UCI. En die was eigenlijk zo schandalig... dat we bij de Volkskrant gelijk uh, de woordvoerder hebben gebeld... en gevraagd uh, hebben of die niet een wat betere verklaring kon afgeven. Want daarin werd eigenlijk min of meer gezegd... Rabobank, uh, bedankt voor uh, 17 mooie jaren en uh, veel succes met alles. Daar kwam het een beetje op neer. Zich niet aangesproken voelen door wat Brugging zegt. Uh, niet zeggen wat er moet gebeuren. Gewoon de handen er weer van aftrekken en denken... Um, en nog een, een hele fijne vrijdag allemaal. Um, volgens mij gaan ze het, het, het, het, het zinkende schip mee in. Ik denk dat ze gewoon gaan proberen om Armstrong... zo lang uh, en, en, en zo vurig mogelijk te verdedigen als ze kunnen. En uh, dat dan maar de hele boel wordt opgeblazen. Maar dat ze dat uh, nog eerder doen dan dat ze uh, hem... Uh, in straffen en daarmee ook het eigen, de eigen schuld bekennen. Maar waar, waarom zouden ze dat doen? Tenzij, Arm, dan moet er echt te veel verwevenheid misschien wel met Armstrong zijn. Je, ja, zie, je maar ziet maar bijvoorbeeld... die was er ook. Je nou, ziet... Ik zal je vertellen waarom ze dat doen. Je moet ook niet vragen hoe werkt UCI in het belang van, uh, van de wielrennerij. Je moet vragen, wat is het belang van McQuaid? En Verbrugge misschien ook, want die gaan nog goed met elkaar om. En dus het is ook niet te voorspellen wat erin staat volgens mij morgen. Want kweet weet alleen wat in zijn belang is. Ik vind het wel opvallend, dat, en, daar hadden we het net al over, dat ze zo snel klaar zijn met lezen. Want ze zijn altijd heel traag bij de UCI, hè, ook met, met reacties op uh, zaken. En kennelijk zijn ze daar toch in geslaagd om al heel snel een, een, een zich mening te vormen. En of dat nou veel uh, goeds of veel slechts belooft, dat weten we maandag dan. Maar ik neig naar veel slechts eigenlijk. Ja, Ton, oh, jij zegt we, we kunnen daar niet, uh, jij kan ja. daar niks over zeggen, omdat je nou, niet niemand, in het hoofd van, heeft er iets gezegd. Ja. Uh, van van Pat McQuaid kan ja. kijken. Is dat weer het voortborduren op die corruptie? Die... Ja, uiteraard. Kijk, je hoort niet aan, aan het hij is hoofd van een organisatie, dus hij moet denken in het belang van de organisatie. Nou, het is al duidelijk dat hij alleen in zijn eigen belang denkt. He, dus wat er komt, het is nooit. Of het moet toevallig parallel lopen. in het belang van de organisatie. Ja, er is dus... één ding natuurlijk wel. Lens die, die heeft zich neergelegd bij de uitspraak van, uh, van uh, USADA. Dus er is geen risico als, uh, UCI, voor, voor de UCI. als ze hem nu zouden uh, veroordelen. Op het moment dat ze hem niet gaan veroordelen. dan wachten wel een zaak bij TAS tegen USADA. Dat is natuurlijk wel slecht ook voor het imago van de UCI. En je ziet het ook bij, bijvoorbeeld bij Contador, heb je het ook gezien. Daar hebben ze heel lang toch geprobeerd. om daar. Ja. Ja, hebben ze aan de kant van Contador gestaan. En toen het onhoudbaar werd, hebben ze die toch. Uh, maar moeten niet vergeten Toch dat er als, als er een dus beroepszaak het zou, het komt... Zo, ja, het zou zo kunnen, hè? dat ze zeggen... van: nu is Lens heeft nu geen steun meer. Heb nu, ja, uh... Maar als die beroepszaak er komt, gaat de UCI denk ik winnen. Want de UCI wint bijna alle zaken bij het kas. Uh, ze zitten bijna bij elkaar om de hoek. Verwevenheid, uh, ik wil niet zeggen, is groot. Maar ze kennen elkaar erg, uh, erg goed. Ik denk dat ze dat gevecht nog wel aandurven, die beroepszaak. Maar, ja, maar, maar, dit gaat me te ver. Maar, <laughs> hey, maar Iwan, wat jij zegt is ja. eigenlijk al heel ernstig. Namelijk, ze kunnen nu wel zeggen... ze kunnen nu wel met de vinger wijzen naar Armstrong. Dus zij, op die manier zouden zij ja, al denken. Maar goed, de realiteit en het hele... Ja, goed. Ik wil die integriteitskwestie eigenlijk niet eens zozeer stellen... hoewel die misschien gesteld moet worden bij iedereen in de sport... en niet alleen bij de UCI. Alleen, als je ook naar je eigen belang kijkt... ik bedoel, er kan, kan een enorme uh, financiële consequentie zijn... bij een bepaalde beslissing. Er kan gedreigd worden met een claim. En ik weet gewoon, dat weet iedereen, dat de UCI daar ook rekening mee houdt. Maar goed, ze hebben ook zes advocaten dus ja, erachter gehad, natuurlijk. Dus waar ze mee komen, zal juridisch wel redelijk waterdicht zijn. Uh, dat zou kunnen, maar bijvoorbeeld, daar ben ik heel benieuwd naar... Uh, wat er in het rapport staat over Jurk Jaakse... Die, die met, uh, uh, zoals hij zelf zegt, uh, heel veel beschuldigingen is gekomen... of in ieder geval heel veel verhalen uit zijn... Uh, De UCI heeft willen helpen, uh, ja, uh, met zijn ziel onder zijn arm liggen... Yeah, ja, luister, was gevonden. dit is wat er gebeurt, dit is wat ik gezien heb... dit is wat ik weet, ja. uh, tegen Pat McQuaid gezegd... En er gebeurt helemaal niks mee. Sterker nog, dat hebben we vorige week besproken... Pat McQuaid zegt tegen hem... zou je misschien even voorzichtig willen zijn... met dit soort dingen in de pers zeggen. Ja. Ik denk ook niet dat het zozeer interessant is... wat er maandag aan uitkomst uh, komt... tenminste wat mij betreft... Uh, in deze hele zaak. Maar meer, hoe gaat de UCI verder... Uh, dit probleem aanpakken. Want ik denk inderdaad, als dus jij nu uh, de vinger op de, op de zere plek legt, als de UCI dus zo omgaat met dit soort mensen. Zo denken zij dus. ja. Uh, ja dan, dan doet het er niet toe of ze nou wel of niet Lenz Armstrong achter die, uh, die schorsing gaan staan. Het gaat erom, gaan ze door op deze manier of niet. En ik denk dat uh, inmiddels dat de druk, af, ook wel afhankelijk natuurlijk van die uitspraak van maandag, maar dat de druk op de UCI inmiddels zo groot is dat er sowieso wel wat gebeurt. En gebeurt dat niet, dan zal uh, meneer Dielissen met uh, zijn uh, collega's wellicht... Uh, want het blijft een olympische sport. Dit raakt de olympische beweging, denk ik ook. Maar ja. is dat zo? Als je naar het verleden kijkt, uh, naar de Tour de Doppage 98, daar was een schok. En uiteindelijk zijn de meeste mensen ook alweer in de sport gebleven. Ja, maar ik denk nu dat, uh, uh, wat ik zeg, uh, olympische, uh, hoe heet het, uh, het professioneel wielrennen... is uh, nog niet zo heel lang uh, olympisch, tenminste relatief... Uh, en ik denk dat de Olympische beweging hier wel iets, iets van gaat vinden. Ja. En uh, op zijn minst. En aangezien uh, er veel geld komt vanaf de uh, IOC naar de UCI, al die afkortingen. Uh, ja, ligt daar ook, de, de betaler bepaalt, ligt daar ook een druk. Van, kan daar ook een druk van Laat ik dan nu wel de hoopvraag stellen. Wat hoop jij dat, uh, uh, dat, uh, nou, internationaal hoop dat het Internationaal Olympisch Comité vindt? Ik hoop dat het Olympisch uh, Comité vindt en ook uh, dat gaat doen... dat er ingegrepen moet worden in deze sport. En dat er uh, uh, richting de UCI wordt afgekondigd of afgevaardigd... hoe ze dat het beste kunnen doen. En ik hoop dat de UCI daarvoor openstaat. Uh, want anders worden we een soort van uh, boksbond... Uh, die uh, weer ergens uh, een van de drie, zeg maar, die weer ergens anders uh, uh, uh, hoe het, bokst... Mm -hmm. Uh, dus ik hoop dat dat gebeurt. En dat is denk ik ook het enige wat er uh, uh, moet gebeuren... om te zorgen wat Ton uh, terecht zegt. Uh, ja, de UCI moet nu uh, opgeschoond of in ieder geval opgelijnd worden... Om, uh, om die regels te handhaven. Ja, maar als de IOC niks doet... ik bedoel, ik zie jullie hier zitten. Jullie zijn lid van wielenploegen, Jullie zijn de leden. Eigenlijk is Pet Kweet gewoon een uitvoerder voor jullie. Jullie zijn de baas... Ja. En dus jullie kunnen ook wat doen. Zeker, ja, en dat zullen dat we ook klopt. niet nalaten. Maar ik denk dat het van twee kanten uh, altijd beter werkt. En, uh, en ik denk dat de IOC uh, gezien onze ervaringen iets meer, uh, iets meer macht heeft... om daar ook iets aan te doen. Ja, maar... En daarom uh, als Dilis uh, inderdaad uh, al zijn kornuiten uh, uh, ja. optrommelt... om hier uh, samen wat aan te doen, dan zou maar, ik dat toejuichen. En ja, daar ja, heb ik ook gaat... vertrouwen in trouwens, je je zelf, gaat... want dat ja. gaat echt gebeuren. Okay, maar je gaat te makkelijk naar die andere partij. Wat kunnen jullie zelf doen? Je zegt, ja, ja. dat zullen we... Wie is we dan? Is het met Astana en weet ik veel wat allemaal? Nou, dat is wat Iwan net zegt, van ja. het volstrekte gebrek aan uniform. Aan, ja, nou, goed, ja maar er zijn wel steeds meer ploegen die in, in dezelfde uh, hoek... als uh, Iwan en ik, als we het even zo mogen ja. noemen, van onze ploegen uh, zitten. Er zijn steeds meer ploegen die uh, daar gevoel bij hebben. Uh, Sky heeft net, een, uh, heeft net acties afgekondigd hè, hoe ze dat gaan doen... met, uh, met renners uh, heel streng ondervragen en... Uh, nog duidelijker verklaringen en enzovoort. Ze proberen, ook Sky probeert gewoon echt op onze manier te werken. Maar, Garmin maar, is daar een voorbeeld van. En zo komen er steeds meer. serieus dat is, te dat nemen, is een... Richard, wat Sky doet. Ik kan dat echt niet serieus nemen. Er moet dus een verklaring worden Denk ondertekend. Maar is het gek dat, nou, uh, dat het... wij dan denken... wij, uh, laten we zeggen, de leken... ja, oké, okay, nou, uh, als je al een tijd gelogen hebt... en je zegt tegen iedereen, ik heb het niet gedaan... dan kan ik ook nog wel even die handtekening zetten. Dat ja, maakt dat dan dus, ook niet meer plaats, uit. Het plaatst de ploeg inderdaad ook een beetje buiten de verantwoordelijkheid. Hè? Als een renner dat tekent en het blijkt niet zo waar, te dus zijn... dan kun je hem laten vallen. Uh, maar goed, je kunt ook weinig anders doen. Dat is het probleem waar je als ploeg dus tegenaan loopt. Je, het systeem werkt niet voldoende... Uh, het biologisch paspoort is ook niet altijd van alles uit te halen... dan ga je rondvragen, ja, je zult maar net één ding messen... je neemt die renner aan, dan heb je met alle goede intenties ja. heb je wat gedaan. En, ja. en dan met zo'n handtekening verklaar je als ploeg buiten de verantwoordelijkheid. Maar goed, ja, maar. Ik, ik wil het niet negatief zien. Hè. Ik, bedoel, ik snap de goede bloeding er ook achter, maar ja. Maar als je, is iemand wel negatief, en eerst de slechte dingen. Want als je die oplost, dan komt het wel uh, voor elkaar. Ja. Hè, als jij mensen aanneemt, ik bedenk nu zelf dat ik coach ben geweest... als je mensen aanneemt gaf ik ze altijd het nadeel van de twijfel. Ja. Dus als ik twijfelde, zei ik nee. Nou, dan kom je al met een aardig ja. schone ploeg kom je voor ja, dat de dag. Ik, maar Dat vind ik ook, wij moeten, wij moeten in deze maar sport... Maar dat is uh, wat ja. Iwan daar straks uh, ja. voor vijf ook al... Uh, tenminste, ik ben de tijd kwijt, maar... Uh, al eerder zei van hoe onze screening is van renners. En dat geldt voor Argos, dat geldt voor ons. Nee, dus de screening denkt, is heel diep, dat begrijp ik ook wel. Ja, en maar en, bij en uitgaand van het nadeel van de twijfel. Oh, ja, goed. Toch hebben jullie Louis Leon Sanchez ook aangenomen. Ja. Hoe, hoe kan Om, dat dan? Nou, omdat je sommige dingen niet, niet weet. Niet, uh, je jij wist weet ook niet. Je, je alles Toen niet. Dit... Nee, maar ik, ik weet hopelijk uh, nog minder dan jij, want ik, ik sta nog een beetje aan de zijde. Mark en, Miseris ja. zegt dat, hè? Ja. Ja, ja, van de Volkshand. Van de Volkshand. <hijf> <laughs> <hijf> dus ik spreek met Richard Pluggen van de Rabobank Wielenploeg. Nee, maar, het kan zijn dat er mensen net inschakelen, <hijf> daarom is dat. Moet wel je uh, het of of weg ja. te, ge, geschakeld zijn. Maar nee, dat, ik vraag me dan af: uh, Sanchez is in de ploeg gekomen. Uh, heeft een verleden bij een ploeg van Manolo Saiz. Ja. Saïs is een, een zeer in opspraak geraakte figuur in het wielrennen. En nu blijkt Sanchez uh, op een lijst te staan van Dr. Fuentes, van de beruchte nee, Dover. Nee, hij staat, als je het Uzada-rapport kijkt, staat hij op die klantenlijst. Nee, maar hij staat alleen met Staat hij samen met Alberto Contador. Allebei, maar maar in dat, allebei trouwens. Ja, ja, ja, ja, ja. En, dat, Ferrari, en in dat en geval zou je ja, kunnen zeggen: dat is dan het nadeel van de twijfel. Dat bedoel ja, je. Hè? Maar hij is wel aangenomen. Dan nee, dat ja. klopt omdat je dat soort dingen niet weet op dat moment. Omdat je het wel probeert te achterhalen. En uh, ja. ik ben daar zelf bijvoorbeeld niet bij betrokken geweest. Maar goed, uh, het, je probeert zoveel mogelijk wat, uh, wat uh, Iwan zegt... zoveel mogelijk te onderzoeken uit welk nest komt hij, waar komt hij vandaan. En als er geen reden is, moet ook na, uh, nagaan wanneer is iemand a, uh, aangenomen. Uh, de, een paar jaar terug waren er ook weer heel andere, uh, was er heel andere kennis dan er nu is... Ja over bloedwaarde, bloedpaspoort enzovoort... Wat, wat eigenlijk sinds kort pas heel erg duidelijk is. Nou goed, dat moet je allemaal meenemen daarin. Maar wij kijken hetzelfde zoals Iwan. Ja, en dan kan er dus iets doorheen Ja, ja maar jullie, jullie wisten dat hij bij uh, de grootste Spaanse ploeg reed... die, die veel vertakkingen heeft uh, in, in dopingnetwerken. En toch hebben jullie gezegd van ja, kom maar binnen. Um. Wat was de reden dat jullie daar geen aandacht aan besteed hebben? Want dat is nou, dat, heel daar was ik niet natuurlijk. bij, dus dat weet ik niet. Uh, ja. Maar goed, er zal ongetwijfeld op dat moment... als er op dezelfde manier wordt gehandeld als nu... en dat, dat was zo uh, na 2008, ja, dan, en is dan is dat reden, is ja. allemaal heel goed bekeken. Maar je kijkt naar bloedwaarde, je, je probeert zoveel mogelijk alles te bekijken... Nee, waar, dat, waar iemand vandaan komt. Richard, dat was goed, maar hij, hij had contact ja, met Dr. Fuentes en Ferrari. Ja, maar nou, dat dat dan, wordt niet gezegd. Wat? Dat wordt natuurlijk niet gezegd. Dat weten wij niet op dat moment. Nee, op dat moment niet. Nee. Heb je het hem gevraagd? Nou, dat weet ik niet, was ik niet bij. Maar we hebben hem in ieder geval weer hè, die verklaring laten ondertekenen. Heb je wel eens, enzovoort. Staat er ook in, uh, ik, ik, heb ik, Luis Leon Sanchez, Hij heb ge... nooit gewerkt met een doping. Nee, van nee dat staat, uh, er, staat bij, uh, er staat in dat je uh, of iemand uh, met doping of dopinggerelateerde zaken... Uh, in dus een, een arts of een netwerk? Ja. Oké. Okay. Zou je, ja, maar goed, jullie hem nu nog specifieke aannemen? namen uiteraard niet? Dat, uh... Maar zouden jullie, jullie hem nu nog steeds aannemen, Sanchez? Nu dit? Nou, weet. hij is nu uh, uh, op vakantie, maar als hij terugkomt hebben wij daar een. Uh, ja, hij wordt een natuurlijk opstaande voet dat... ontslagen als ik dit want nu hoor. Wij, wij willen gewoon, nou, hoezo? Omdat hij contractueel gelogen heeft. Nee, want er is maar nog is steeds niet gezegd. Nee, er is, er is nog, nog steeds niet gezegd dat nee. hij met doping in aanraking is gekomen. Nee, maar nu blijkt, nu nee, maar dat, nu blijkt ja, dat het wel zo is. Hoezo, waar blijkt dat uit? Uit het USA-rapport. Er staat nee, daar dat hij... Staat, hij, Mark, staat, hij daar, staat, staat daar dat hij... Doping heeft gebruikt. Staat ik, het daar? Nee, hij is, dat klant, hij is een, van, dat hij van, van, van doping, uh, Maar hij heeft elke uh, renner, en dat maakt het zo lastig... heeft elke renner uh, dan doping gebruikt. Nee, maar ik had het over... Die met, met hem over, gewerkt heeft. Met Jij Ferrari gaat nu weten. Heeft. Je komt nooit iets te weten. Dus je gaat vermoeden en het nail van de twijfel. Dan ga je nu weer helemaal langs. Moet, nee, je niet, je moet, moet je hem nog willen? Want like, je hebt op een gegeven moment een contract met iemand. En uh, het is makkelijk om te zeggen: ja, je hebt een vermoeden, dus uh, uh, gooi hem er maar uit. Nee, maar want... daar kom je niet mee weg, dat snap je nee, Hij beweert dat hij nooit met dopinggerelateerde mensen in aanraking is geweest. Want nee, dat dus moeten contours. wij bewijzen dat dat wel zo is? Nou, dat staat in het USADA rapport Nee, dat staat er niet. Oh, nou, ik dan heb jij het mis. Nee, maar er zit een nuance. Bedankt, Ton. Er is een nuanceverschil, nuance in. nuance inderdaad. Kijk. Uzada meldt, hij heeft op een teamkalender uh, gestaan... Okay. die hing aan de muur bij Dr. Fuentes. Hij uh, uh, is verdacht van samenwerking met dokter Ferrari. Maar hij heeft uh, nooit aan Rabobank heeft hij, uh, verklaard... van ik heb niet met Fuentes of ik heb niet met Ferrari gewerkt. Hij heeft waarschijnlijk aan jullie verklaard... Uh, ik heb nooit iets met doping te maken uh, gehad... of ik ben nooit positief getest. Maar voilà. dat was al wel bekend anders geweest. Um, als zij hem er nu uit willen uh, gooien. Dan moeten zij inderdaad aantonen. Uh, waarom ze hem eruit mogen gooien. Namelijk uh, dat hij doping uh, nou, en, ja. heeft begaan. Voilà, dat is precies En dat waar kunnen zij niet aantonen. Want dan kan hij juridisch de Rabobank aantonen. Nee, Kijk, En het is heel. Ja, niet heel makkelijk. Maar het is makkelijk om het hier te zeggen. Wat jij daar straks zegt. Alleen het is een heel stuk moeilijker. Om het ook te doen. Nee, maar dat begrijp ik wel. Je bent juridisch, juridisch geboren. Ja, nou ja, goed, dan hebben we twijfel. Daar kun je makkelijk over instappen, maar dat is wel een heel, uh, ja. een heel belangrijk. Nee, Richard, te is, te jullie, is jullie manier, en dat geldt ook voor iemand Spekenbrink... Is jullie manier van kijken naar een renner veranderd? Is dat veranderd in de afgelopen jaren? Ja, ja goed, ik doe dit nog niet zo, niet zo lang. We hebben vanaf het begin deze missie uh, gehad. Uh, maar goed, ik denk dat voor, zeg maar voor mijn tijd... dat er anders naar gekeken werd. Dan was het sport en wilde je winnen... en dan keek je naar prestaties, punt. Ja, dat. En, en, dan, als, en nu... als je iemand zou vragen... heb jij doping gebruikt en iemand zegt nee... dan zou je misschien meer geneigd zijn te geloven dan nu. Want ook dat is veranderd. Ja, ik denk dat het nu naïef is om te zeggen... als een renner alleen nee zegt dat je zegt... dat geloven we blind van een renner die je verder niet kent. Ja. Dus ja, de realiteit bewijst dat we, dat we ogen voor en achter... Uh, maar, maar iemand hebben. van de... Laten we zeggen, nou, noem, noem 200 renners. Mm -hmm. Hoeveel zou jij er daarvan durven aantrekken? Ja, dat, dat kan ik zo niet zeggen. Alleen als je op zee wil gaan, en je kunt dus niet helemaal op zee gaan... dat is het probleem. Dan ja, dan maar jullie in... proberen het. Ja, goed, wat ga je dan doen? Waar hou je dan over? Dan, nou ja, dan begin je vaak. Dan, dan wil je graag werken met, met een jonge generatie... die nog niet het verleden heeft gehad. Die dus al niet weet hoe hard je op EPO kunt, uh, kunt fietsen. Dat is wel een ding. Daar kun je nog wat aan, aan kneden. Dan keken we wat voor nest komen ze. Wat kunnen ze daar mogelijk mee hebben gemaakt? En dat zijn verhalen die wij in de krant lezen. Hè? Want dan bel je die ploeg op, dan zeggen ze natuurlijk dat ze niet wat doen. Nee. Um, dus je zit met, met dat soort factoren. Wat zijn vrienden in zijn omgeving? Met wat voor mensen gaat hij om? Ja, dus uh, laten we zeggen, Spanjaarden en Italianen uh, staan bij de Ja, dat niet is op nu slecht. Het zou uh, natuurlijk heel slecht zijn als ik ga zeggen: je moet geen Spanjaarden in de ploeg nemen. Maar, uh, ja, ja. maar jullie doen het niet. We hebben geen Spanjaard in de ploeg. Nee, nee. ook geen maar, Italiaan, toch? Nee. nee. nee maar goed, is, is maar, voor, maar, maar de andere kant is: dus ik bedoel, ik, ik kan jou in oog kijken dat wij er oprecht en niet alleen ik, onze hele ploeg er alles aan doet om het, om het, om het, om het buiten te gaan. Wij, wij, dat is ook belangrijk. Wij evalueren onze renners juist niet alleen op prestaties, maar ook op, uh, op, op de manier verwerken. Uh, in de, het samenwerken in de ploeg op basis van zeg maar, onze principes. Wij weten ook daarbij dat, uh, dat je soms met een natuurlijke achterstand rijdt als een concurrent doping uh, zou gebruiken. Uh, maar het is natuurlijk wel een, hele complex, een heel complex verhaal. En het is en blijft een kwestie van eigen verantwoordelijkheid nemen. En het zou zoveel beter zijn, want daar is de twijfel natuurlijk over. Er zijn teams die het wel willen doen. En er zijn een aantal teams die het niet doen. En nu vrolijk doorfietsen, terwijl de rouwbank ermee kapt. En het zou zoveel beter zijn als we gewoon met het systeem komen... wat beter werkt. Kijk, je houdt altijd mensen die te hard rijden. Je houdt mensen die een keer... In de hele maatschappij heb je dingen die niet, uh, die niet kloppen. Maar... Als je minder op de eigen verantwoordelijkheid bent aangewezen en het systeem beter is, dus dat zou een oplossing euh, zijn. Maar dan denk ik, als je op die manier screent. dan hou je uh, uh, geen klasse mensenrenners misschien over. omdat die een heel aparte manier van werken met zich meebrengen. Uh, en, en, en dat over het algemeen. nou, ja, of je leidt do gevallen in de. In leid... of je leidt ze zelf op. Ja. Wat natuurlijk heel kostbaar is. en die moet je ook maar net hebben. Natuurlijk. Dat kost tijd natuurlijk. En ja, dat kost tijd. Maar Kijk, goed, ok, we, de Rabobank heeft natuurlijk jaren geïnvesteerd in renners. Huh, zoals bijvoorbeeld Robert Geesing. die nu voor de derde keer uh, in de top 10 rijdt. Uh, en uh, dat vindt Tom uh, een, een zeer uh, marginale prestatie. Maar nee. ik denk dat het heel knap is. Dat nee, dat, dat is niet eerlijk. Ik vind het een hele goede prestatie. Ik zou het niet kunnen, bij wijze van spreken. Ja, nee, dat snap ik, snap ik vind het een hele goede prestatie. Maar voor een ploeg als Rabobank, een zesde, zevende plaats... terwijl je een van de best gesponsorde ploegen was... Uh, is dat veel en veel en veel te weinig? Ook in het nu, licht van maar, het USADA-rapport. Maar nu gaan we dus oh. een gevaarlijke partij. als het ja, niet. Als als het, waarom? Omdat uh, je nu eigenlijk suggereert dat je ten eerste met geld uh, uh, topprestaties kan nee, kopen. Nee, noblesse oblige, dat is suggereert. Nee, nee. Maar, maar noblesse oblige kijk, is ook in het belang van de sport uh, zekerheden inbouwen. Ook op ethisch uh, gebied. Ja, natuurlijk. Kijk, uh, en uh, soms, soms David we... Miller die zegt letterlijk... Uh, uh, uh, grote ronde winnen betekent dopingrebruik. Voor mij zegt hij dat letterlijk bij ons in die open brief in de krant. Ja, vandaag staat de uh, staat reactie van David Miller uh, op, op het... Uh... Ja, er heeft een, een briefschrijver in die dat zegt van ja, het kan niet anders op die manier. En, en uh, ja, dat ben ik geneigd te geloven, want dat bewijzen gewoon heel veel gevallen uit het verleden ook. Niet alleen in de Tour, maar ook in de Voetbal. En dan hebben we het niet alleen over de nummer 1, ja. maar ook ja. over de, de nummer 2 en 3. Ja. Kijk, je weet niet alles. En dus. En, Laat mij even uitpraten. En, en, en dus uh, moet je misschien wel zeggen dat, dat als het inderdaad zo is, wat Gezing beweert, dat hij geen doping gebruikt. Ja dat het misschien een, een, een knappe prestatie is dat hij... Nee, maar he, dan, die vind, manier doet. dan vind ik... Want ik ben een leek. He, ik praat ook als een leek, maar wel interessant... want ik betaal jullie in feite natuurlijk. Ja, als <laughs> beste alle beste leken, ja. jullie. Maar dan vind ik... dat de Rabobank moet zeggen... die prestatie is fantastisch van Gezing... want hij doet het schoon. En de anderen niet. En dan, ja. ja. En ja. daar ja. zit dus, ja. dus het probleem. Ja, nou, ja. Maar goed. dat, maar dat en zou je nee, nee, niet. Zou jij dat kunnen zeggen van, een, van jouw tegenstanders in het ik, basketbal? Ik zou wij zeggen. Wij kunnen, zijn derde geworden. We hebben een keertje niet nee, kampioenschap gehad, nee, maar Die ik, andere twee die. Ik uh, zal het anders formuleren. Gees is schoon en de andere vermoedelijk niet. Nou, dat kan je toch makkelijk zeggen. Ja, maar je dan je dat is zeggen? het voor mij als leek heel duidelijk. En kan je dat zeggen, Mark? Nee. Ik moet het niet zeggen, jullie nee, moeten Mark, het zeggen. Uh, vind je dat mensen dat kunnen zeggen? Nee, dat kunnen jullie niet zeggen. En ik, ik, ik, ik vind ook niet dat je het uh, moet zeggen... omdat je het niet kunt hardmaken. Voilà. Ik denk wel nee. dat jullie het denken. Nee, maar het, nee, vermoedelijk. Dan hoef je het niet hard te maken. Vermoedelijk gebruiken die anderen wel. En dat is nou de reden. Want anders krijgen zij steeds kritiek dat en van mij... Geesink, maar ze zijn een leuke inderdaad. Ja, ja, want als je het zo beschouwt, zou het, het, zou, zou het voor Robert Geesink ook heel frustrerend moeten zijn, want hij zou misschien in de tour best willen zeggen: Ja, ja dat is hartstikke knap dat ik uh, dat ik nog een beetje meekom, of ja, kunst dat ik uh, er afgereden word, want zij gebruiken en ik niet. Nou, geesink ja, kan dat zeggen, maar dat nee, kan... dat moet je weten. En Ton, jij kan vermoedens hier uitspreken, maar je, als je dat gaat zeggen in het openbaar. Dan moet je het weten. Nee. 100% waterdicht weten. En nee. jij spreekt een vermoeden uit. En je vindt dat wij die vermoedens Jammer. moeten ondersteunen. Maar als ik, als dat ik... is naar onzin. Nee. Dat kan je niet Nee, als ik, ik vermoed, je niet als ik vermoed zeg ik al dat ik niet weet. Maar als... laten we ook niet vergeten dat, dat Ton is, is natuurlijk hetzelfde is als alle wielerliefhebbers. Hè. Die weten helemaal niet wie er wel niet gebruiken. Nee. Wij weten het niet. Dan weten zij het helemaal niet. Wij weten het ook niet. Dus die gaan nog steeds uit van een eerlijke competitie. Hè. Tussen ja. de nummers 1 nee, tot en met zoveel. Nou ja, misschien hierdoor allemaal niet meer. Maar die denken nog wel van Gezing wordt vijfde en geen derde. Dat denken ze wel. Kijk, wij weten allemaal beter misschien hoe het zit. Maar zijn ik, wil het... No ik wil nog heel even uh, uh, iets anders aanstippen. In het verlengde hiervan, David Walsh... Uh, uh, de schrijver van boeken over Lance Armstrong onder andere... Uh, heeft in 1999, toen Lens terugkwam uh, in de tour, de tour won... al geschreven... Hij wist het niet zeker, maar hij twijfelde enorm aan de prestatie van Lens. En dat heeft hij opgeschreven. Daar is toen de hele wereld overheen gevallen. Uh, echt iedereen. Uh, hij is dat blijven zeggen. Um, en nu zegt iedereen, dat heb je heel erg goed gedaan. Uh, dat, is even, dat gaat even over de rol van de journalistiek in dit hele verhaal. Uh, Ton zegt dat gaat over de renners. Uh, ook al uh, weet je het niet zeker... je moet dat eigenlijk wel hardop zeggen. Is dat ook iets wat de journalistiek meer zou moeten doen, Mark? Ik denk dat je wel meer kanttekeningen... en, en, en meer vermoedens duidelijk mag maken. Ja. Kijk, deze sport is op dit moment aangeschoten wild. Dat is wel duidelijk. Iedereen heeft er een mening over. Uh, het wielrennen wordt, wordt, wordt echt uh, voortdurend in de nieren uh, geschopt... Uh, en, en nog een keer op de rug gelegd... en krijgt nog eens een keer een trap na... Um, ik vind je moet uh, um, nog kritischer zijn in het uh, belichten van grootse prestaties. Ik vind je mag, je mag, uh, nou je vermoedens, dat is wat anders, maar twijfels mag je altijd hebben. En die mag je volgens mij ook opschrijven als die, uh, uh, nou, als het gereden twijfels zijn. Als een renner samenwerkt met een, met een verdachte arts. Uh, als zijn naam al is, is voorgekomen op een dopinglijst. Uh, dat heb ik ook in het verleden wel gedaan. Uh, toen kon dat door. Um, Volgens mij de ronde van Italië won uh, bij Vino Kurov. Uh, nou ja, ga zo maar door, Frank Slek, al dat soort renners. Uh, ja, dat zijn echt geen juichverhalen die, uh, die bij ons in de krant hebben gestaan. En misschien moet dat, moet dat nog wel veel meer... Uh, die, die ja, hij noemt, hij noemt journalisten twijf. onder andere fans met een typemachine. Nou, ik denk ook dat, dat veel journalisten ook, ook wel fans zijn. Maar ik denk niet alleen dat veel wielerjournalisten fans zijn... Ik denk dat ook veel voetbaljournalisten fans zijn en, en graag in die sport uh, bivakeren en natuurlijk er lopen in het wielrennen... Uh, echt wel uh, verslaggevers en fotografen rond die het allemaal prachtig vinden om te kijken naar al dat blinkende nieuwe materiaal en, en, en, en nou ja, ja Een je denk... slaken als als de bus uh, ja. als de deur van de bus open gaat. Ik, ik ben ik ben zo een met je uh, met Mark Eens en uh, ik ik ben hiervoor uh, hoofdredacteur geweest van Nieuwsport. En het probleem uh, waar je als journalist natuurlijk Mee worstelt is precies hetzelfde als waar wij mee worstelen. En dat is dat je pas kan publiceren als je iets zeker weet. En uh, ik kan me heel goed voorstellen dat je dat ook Mark uh, wel eens uh, gedachten heeft bij bepaalde zaken en uh, uh, daar vermoedens bij heeft. Maar het vervolgens hard opschrijven uh, is wel even een hele stap verder. Ja. En uh, dat maakt het gewoon heel complex. Ook voor de, voor de wielerjournalistiek. En ik ben het er overigens. Uh, ik zag gisteren dat Marts Meets uh, redelijk werd aangevallen op tv. Daar ben ik het ook niet mee eens. Want als je gewoon verslag doet van een, van een wielerwedstrijd... Ja, dan, van een wedstrijd, dan kan je gewoon uh, enthousiast zijn over een overwinning, lijkt me. En hoef je niet op het moment dat een renner over de streep heen komt, uh, gelijk al te roepen. Nou, nou, nou wat heb ik hier, wat, zou, wat zullen we hiervan moeten denken? Dus ja, ja ik denk dat je die, uh, die nuance ook wel moet aanbrengen. Dat is nou ja, voor de sportjournalistiek net renner, zo lastig is. Wat als die renner uh, um, wel een verdachte prestatie levert? Iemand die vanuit het niets komt. Nou, Ik heb een voor voorbeeld waar, waar heel duidelijk uh, Danny Nelis op Eurosport heeft tijdens de Ronde van Turkije heel duidelijk uh, Grabrovski, uh, Die uh, van alles en iedereen wegreed, uh, heeft hij tegelijk op dat moment al gezegd, dit kan niet. Een soort mondescripten nou. Bulgaar. Ja, en gelukkig voor hem, uh, want het was een zeer gevaarlijke uitspraak van Danny Nelissen, maar uh, uh, gelukkig voor hem werd, uh, werd dat twee maanden later of zoiets. Werd dat bevestigd dat hij uh, op die dag uh, een positieve dopingplas uh, had afgeleverd. Uh, maar ja, het is nogal wat hè, om dat te roepen. Je moet wel redelijk stevig op je stoel zitten als commentator om dat te roepen. maar nou, heb je niet. Je kan, nee, maar je kan zeggen, het is vreemd dat dat gebeurt. En dat moet even gesignaleerd worden. Bovendien, vermoed ons, uh, Marek, kan je wel uitspreken in een column natuurlijk. Hè? Maar we komen, hier, ja. we, we komen hier op één ding, volgens mij, wat, wat, wat hier dus blijft spelen. We worstelen allemaal met in hoeverre kun je eigen verantwoordelijkheid nemen. De, de goedbedoelende loopt hier letterlijk dus achteraan, keer op keer op keer. En volgens mij, als je dit wil gaan oplossen, moet je een structuur bedenken... waarbij de goede bedoelenden meer beloond worden. Kijk, als een renner uh, uh, drogeert en hij wint daardoor hartstikke mooi. Dus de marktwaarde gaat omhoog. Maar als daardoor ook een ploeg een belang heeft. en daarop het jaar erop alle grote wedstrijden rijdt. en aan zijn sponsor veel exposure kan beloven. dan krijg je ook al een belang. En op het moment dat je dat nu eens wegneemt. heeft de ploeg in ieder geval al geen belang meer. dat die renner uh, drogeert. Want die rijdt toch in de tour, heeft toch zo'n exposure. Moeten we, even, moeten maar. de renners niet ook. Die, die hoor ik eigenlijk niet. die hoor ik wel over dat ze boos zijn. Hè? Dat, dat de mm. Rabobank eruit gaat. Uh, ik hoor ze uh, eigenlijk heel weinig over het uh, Usada-rapport. Over uh, het feit dat hun sport, waar ze in zitten, uh, blijkt, uh, nou ja, laten we de term van uh, Bert Brugging gebruiken, verziekte zijn. Uh, waarom staan zij niet op met z'n allen en zeggen: we, we moeten hier met z'n allen wat aan doen? Ja, het is verantwoordelijk. He? Nou, eigen verantwoordelijkheid, ja, hm. dus. Ik denk dat dat ook per ploeg verschillend is. Ik denk dat renners van ons dat wel degelijk hebben gedaan. Overigens is het wel zo dat, hoe gek dat ook mogen klinken wellicht... maar het is nu vakantieperiode voor renners. Dus er zijn er heel veel, die zijn er niet gewoon. Dus die zijn ook niet bereikbaar voor commentaar. Dat zullen jullie ook gemerkt hebben. Gisteren natuurlijk wel, maar op dat USADA-rapport bijvoorbeeld... waren gewoon mensen, ja, die waren gewoon weg. Um, maar er zijn wel degelijk renners die onderling met elkaar, elkaar daarop aanspreken. In ieder geval bij ons, en ik schat in, ook bij Argo Shimano naast, uh, van Ivan Spekeming die naast me zit... dat daar gewoon onderling een soort van sociale controle is ontstaan... waarbij mensen uh, elkaar aanspreken. En ja. ik denk ook dat dat uh, de hoop is voor, uh, voor de sport. Want ik, ja, ik zie het ook niet zo heel somber in. Ik denk wel dat... Uh, dat uh, deze lawine uh, die nu aan ellende over ons uitgestort wordt, dat die zoveel met zich mee gaat, mee gaat brengen, dat we uiteindelijk uh, toch schoner kunnen, kunnen verder gaan. Eigen verantwoordelijkheid, sleutelwoord. Iemand brengen. Ja, dat klopt. Mark series, heb jij nog hoop? Nou, ik begon wel met iets meer hoop aan deze uitzending dan, dan ik hier nu zit. Oh, sorry. Want, nou ja, neem maar iemand als Iwan die naast me zit... dat is een, een optimistische en realistische man. en uh, Richard ook wel, maar Iwan uh, zit hier nu als, als baas van een ploeg. Dus die, uh, hè, die, die, die, nou ja, die zou echt wel vertrouwen moeten hebben in deze sport. Uh, gaat nota bene voor een World Tour licentie uh, volgend jaar. Meedoen op het hoogste niveau. Ja, als hij het dan niet meer weet... Uh, hoe nou, ik uh, ik, ga, ik hoor de, dat de muziek niet, uh, al. ik, ja, de de muziek dat ik dat moet naar muziek. Ik Hij moet naar het voetbal, jongens. als je het helemaal zit, hoor. dank Tom, Boot, dank ik Mark Seris, dank Iwan Spekebrink. dank Richard Pluggen. Uh, hier zijn de uitslagen uit de Bundesliga: Borussia Dortmund tegen Schalke 04 1-2, Eén keer afvalij. Düsseldorf tegen Bayern München 0-5, leverkusen Mainz 2-2, Wolfsburg-Freiburg 0-2 en Eintracht Frankfurt, Hannover 3-1. Bayern München is de koploper. Voor Frankfurt en Schalke 04. Dan heb ik nog Tottenham Hotspur in Engeland. Tegen Chelsea heb ik gezegd: 2-4. Manchester United, Stoke City 4-2. Eén keer van Percy. Liverpool-Redding 1-0. West Bromwich-Albion, Manchester City 1-2. En ik vertel u nog dat wij vanaf 7 uur doorgaan met heel veel voetbal uit de Eredivisie. Goedemiddag Sport op Radio 1. Zometeen om 7 uur de heren-divisie. Ajax. Voor 2-2 deze keer de andere hoek in. Roda 20. Ja, niet te binnen. Lack Vitesse. Naar de 2-2 de bal van dichtbij. PSV met een 2. Maar ja, zit hij daar zijn tegenstander aan? Dat wordt gevraagd door een strafstok. En kwart voor 9 AZ NSC. Hij kiest alsnog voor de rechterkant. Schieten in de liefbouw. Fiets aan de hand. NOS langs de lijn. Zometeen van 7 tot 11. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.